Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote verwoestende natuurbranden komen de laatste jaren voortdurend in het nieuws, breken wereldwijd records en eisen soms ook slachtoffers. Ze lijken steeds vaker voor te komen en Australisch onderzoek bevestigt dat nu. Het aantal extreme natuurbranden is de laatste 20 jaar verdubbeld. En ze zijn vaak ook groter dan voorheen. Dat heeft volgens wetenschappers vooral te maken met extreme weersomstandigheden, die het gevolg zijn van klimaatverandering. De onderzoekers denken dan ook dat het aantal branden... alleen maar zal toenemen de komende jaren. Een Nederlander van 70 is vanmiddag neergestort met een zweefvliegtuig. Hij werd na de crash nog gereanimeerd... maar overleed op het vliegveld aan zijn verwondingen. De crash gebeurde in Duitsland. Volgens media daar kwam zijn zweefvliegtuig in de problemen bij het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. In Kenia zijn de protesten tegen de regering uit de hand gelopen. Demonstranten in de hoofdstad zijn boos omdat de belasting omhoog gaat. Veel producten zoals olie en brood worden duurder. Volgens correspondent Saskia Houttuin zijn er zeker acht doden gevallen bij de protesten. En tientallen anderen raakten gewond. De demonstranten bestormden deze avond ook het parlementsgebouw. Binnen worden ook stoelen en meubilair vernield En de politici die nog binnen zaten die zouden zijn geëvacueerd via ondergrond. Tunnels. Veel demonstranten in Kenia eisen ook het aftreden van de president. En het Nederlands elftal is op de derde plek geëindigd in groep D. We verloren met 3-2 van Oostenrijk. Onze verslaggever Lisa stond met tissues klaar in de kroeg... om de teleurgestelde fans op te vangen. 3-2 verloren van Oostenrijk. Eerste reactie? Ja, vreselijk slecht. Je hebt de kans om de pool te winnen... en dan speel uh, je ja, zo slecht. Uh, de eerste was helemaal dramatisch... Tweede helft, begin je heel goed en dan uh, geef het alsnog zo weg. Ja, uh, heel teleurstellend, daarmee kan ik er niet van maken. Memphis heeft wel gescoord. Ja, daar gaf ook nog wel een beetje hoop en fijn dat hij eindelijk scoort. Maar uh, ja, uiteindelijk eigenlijk vaak vaker moeten scoren, dus dat is jammer. Nederland is trouwens wel door naar de achtste finales. Dan nog het weer, in het hele land is het lekker zonnig. Maar soms is er een bolkje ervoor. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 14 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Vertraging op dag 10. Vanuit Watergaasmeer naar knop.nieuw. Meer bij Amsterdam Hemhavens. Twee kilometer file met vijf minuten vertraging. Door een ongeluk te zijn Naar twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. jazz. Yes. ZFM. Letters. No stranglers, no more heroes.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 Продолжение want, nou Hans, welkom natuurlijk ja, in, in onze uitzending. Ja, nou. En um, ik begin altijd bij het begin Hans, want ja, een mens is ooit is geboren. En waar stond jouw wieg? Nou, mijn wieg heeft gestaan in Lutjebroek. Lutjebroek? Weet je waar het ligt? Nee. Tussen Horen en Enkhuizen. Dat is okay. Het is West-Friesland inderdaad. Okay. En mijn uh, ouders die kochten een sigarenzaak hier in Zandvoort. Ja. En uh, ja, ik was tien jaar, dus uh, dan moet je mee hè? Dat kan niet anders. Nee, ja, je hebt geen keuze natuurlijk. ik nee, heb geen keuze. En toen kom je dus in Zandvoort wonen. Ik kom in Zandvoort wonen, ja, en, en, ja. en naar school natuurlijk. Naar school. Ik heb nog twee jaar op de Maria School gezeten hier op de uh, lagere school. En uh, daarna in Haarlem uh, onder andere oog gedaan. En uh, ja, et, toen ben ik eigenlijk op toevallige wijze in de journalistiek uh, gerold. Toevallig? Nou, toevallig op die manier. Uh, ik uh, zat bij de Zandvoort Boys, dat is TZB, de voetbalclub.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 Anto uh, Geesink. Uh, oh ja, ja. Wat ja. Uh, ja, ja, ja, ja, een ja, ja. mooie tijden. Hij was een held, hè, in Nederland. Ja, 36 60 jaar geleden, ja dat, <laughs> ja, dat beetje beetje pijn, ja. dat doet een beetje pijn, Os. Dus ja, dat doet een beetje pijn. Maar in ieder geval, uh, uh, via uh, dat, dat, dat uh, medewerkerschap bij het Hanus, ja. toch wat? Uh, voordat ik uh, eindelijk samen deed bij de Oh, vroegen ze me al of ik in vaste dienst wilde komen. Zo. So.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 En toen heeft mijn zuster het overgenomen en die is getrouwd met Lissenberg. Hmm. En uh, Hans Lissenberg. En uh, toen is het sigarettenmagazijn Lissenberg geworden. Dat heeft tientallen jaren bestaan. Voor... En okay. nu is het de uh, Primera. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en hoeveel broers en zusters heb je? Ik heb uh, één zus en uh, twee broers. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. En allemaal nog hopelijk in goede gezondheid. Jou er hmm. nog, uh, handig, ja hoor, allemaal werkt het allemaal nog volgens mij. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan alvast uh, weer even naar de muziek. Uh, Thomas uh, inmiddels ook aangeschoven. En um, wat heb je voor ook, wat heb je ja, voor ik, ons klaarstaan? Ik heb een nummertje gevonden: Men Are Just Like Street Cars. En dat wordt gezongen door Howard Rooster. En dat komt van een. Uh, ja, dit was er wel echt één uit de oude doos. In de periode 1930-1940 maakte zijn muziek. En het komt van een CD'tje, Those Dirty Blues. Howard Rooster.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 Men are just like streetcars. Ja, ja. Nou, dit zijn geen streetcars die hier rijden. Inderdaad. Nee, nee, nee, nee. nee. Eh, maar het is wel lekkere muziek uh, zo. Eh. Ben je daar mee opgegroeid, Hols, met dit nee, soort ik muziek? Ik ben niet opgegroeid, nee, met nee. Jazz. nee maar ik, ik, ik mag hier wel naar luisteren. Ja, ja, ja, ik ook, vind het ook lekker. Ondertussen worden wij gewezen door de technici op uh, uh, Prins Bernhard uh, Thomas, die rijdt door rondjes. Uh, wat heb jij uh, daarover ja, te vertellen? Ik, moet ik even achter mijn spiek hoor. Ja. <laughs>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 Orker, Julie Driscoll. Nou, iedereen kent het natuurlijk uit de popmuziek, maar Brian Orker wordt tot de jazz gerekend tegenwoordig. Okay. Benno. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, we gaan uh, verder met Hans Botman. Hij uh, vindt het over het koninklijk huis. Heel erg dat eigenlijk, Hans? Ja. Van? van? Verslag, verslag. Maar ja, je bent, was in dienst van de Algemeen Dagblad. Natuurlijk. Algemeen Dagblad. Ja, natuurlijk, ja, ja. Ja. Ja. Al die jaren eigenlijk bij, uh, bij de Algemeen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 Journalist, schrijver. Dat je doet altijd opbouwen. Hè? Nee, dat is waar, maar goed. Uh, dat dat hadden ze je beter, Dagblad geleerd? Nou, dat had ik mezelf wel een beetje aangeleerd. Okay. Ja, nee, dat, dat heb ik ook wel gedaan. Dus uh, ja, wat ik schreef, daar was ik zelf altijd wel reden re over. Dus uh, dat klinkt wel erg hoogdravend. Uh, maar het is, uh, ja. Uh, schrijf voor het algemeen toch wel. Ik heb altijd. Dan, je moet zo schrijven.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 om mee te nemen. Dat Algemeen Dagblad, uh, als uh, uh, beschrijvend is, w wanneer begon je daar? Uh? Nou ja, ik, uh, wat ik net zei, anderhalf jaar uh, bij, uh, bij het Hanerstopblad. En toen ben ik in 78 begonnen bij, uh, bij het algemeen dagblad. Ik had een, uh, een, wel een gesprekje. Uh, ik, ik zat dan met de chef sport. Uh, en dat gebeurde gewoon in een bruin café. Oh, uh, lekker. Uh, ja, ik had twee, drie verhalen meegenomen en hij keek zo een beetje, als je net prima, joh, dan uh, kun je beginnen. Ja, zo ging dat in die tijd, weet je. Ik bedoel, uh, <laughs> ja, ja, prima natuurlijk. Dus... Yeah. Uh...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 Dat je de autosporten mocht verslaan voor het Algemeen Dagblad. Uh, uh, daar ben je ook voor gevraagd neem ik aan. Want je hebt nergens uh, voor gesolliciteerd. Dus... Nee, nee, nee, nee. <laughs> Nou, als, als je alleen op die sportredactie zit. Dan, uh, ja, dan is het een komen en een gaan van mensen die sporten doen. En die stoppen ermee. En dan, uh... Maar ik deed het eigenlijk al, al voor het Hamersdagblad.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 Uh, maar uh, uh, ik, ik bleef het uh, leuk vinden ja. en toen met die uh, uh, ja dan, dan, dan, dan zit je in de midden in en de pits en dit en dat dus uh, tot 85 is hier de Grand Prix geweest, ik heb ze allemaal, uh, allemaal uh, gezien en gevolgd ja. Ja. even nog, uh, dan, dan maak je uit deel uit van de autosportverslaggevers, ja, dat was klopt. altijd een vaste club ja. en allemaal netjes uh, bij meneer Buwalda uh, ja. op uh, uh, auditie doen ja. ik bijna zeggen, maar, ja. uh, maar dat, hoe was jouw relatie met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 Die het regelt. krijg je vaste passen. En, uh, ja. Ja. Dan maakt het, uh, maakt het niet zoveel meer uit. Wat 3 uh, daar uh, van vindt. Zeg maar in de Formule <laughs> Maar even nog: dat, dat, uh, was er een spanningsveld eigenlijk. tussen het Algemeen Dagblad en de, en de Telegraaf? Nou uh, ja, ik heb heel lang. Wat, met, wat, wie, hoe heette de ma beste uh, man ook alweer? Ko dijkman Oh ja, dijkman, Ik heb ja, natuurlijk heel man. lang met Co- uh, samengewerkt. Oh, okay. nou, samengewerkt we, we gingen vaak samen op reis. en uh, uh, kwamen elkaar tegen natuurlijk. Ja. Ik moet zeggen dat er. Goed was. Ik bedoel, uh, kijk, uh, de om grote uh, primeurs te scoren in, in, in de top van de autosport, dat is natuurlijk niet makkelijk. Nee. En. Um... Ja, je maakte wel eens verhalen waar, waar onder dan misschien wat, wat uh, van dag van God had ik dat ook maar gedaan. Maar, ja. uh, maar de, ik, ik moet zeggen dat de, de samenwerking altijd heel uh, goed ging. En, en, en zeker s'avonds bij het eten in een goed restaurant. Ja, ja, ja, ja. dat snap ik. Ja, ja. Dan, <laughs> uh, uh, maar het, het was, uh, Dirk Bewalder was altijd, uh, leek mij, tenminste zoals ik dat zag, uh, heel close met Ko Denkman. Ja, uh, zeker, absoluut. Dat het, ben ik Ook een samen eens. Boek, was... boeken geschreven. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, goed, ik schreef ook wat voor Agnes Verheij, die, die boeken en zo, maar hij, hij zat meer op de, de, op de lijn van Co, daar ben, ja. ben ik, daar ben ik niet eens. Maar daar, daar had jij geen last van? had ik niet zoveel last van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat nee. maakt me niet uit. Ja. Kijk, ik ging ook om met Pim Stoel van de Aagse Kroont oh, ja. en ja. Rob, Rob Wiedenhof ja. van Autovisie, de um, uh, Kuilen van Van en Van, en, ja, dat, zo waren er een aantal mensen waar je toch uh, uh, mee samenwerkte uh, nou ja, Frits van Eldik, uh, die fotograaf, heb ja, wel ja. Mee, uh, gedaan. En uh, Peter, uh, uh, hoe heet hij, die fotograaf van de Formule 1? Uh, uh, Peter van Egmond. Uh, ja, de, de, zo leren een hoop uh, collega's kennis en dat was altijd prima hoor. Ja, ja. En, en dus. Die...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 Naar, oh ja. Nou ja, zo ben ik de hele wereld overgegaan: ja, ja. Naar, de, naar Brazilië, uh, Japan. Uh. Soms uh, betalen we het ook zelf voor de krant, en oh. dat vonden ze niet zo'n probleem. Uh, bijvoorbeeld naar Japan geweest toen Jorge uh, Verstappen een overstap zou maken van Tidal misschien naar Eddie, Team van Eddie Jordan. Uh, ik zei nou dat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 Dus Claire Martin. Sing is done.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 Ja, uh, dat waren de zachte klanken van Claire Martin en uh, Scott Dunn op de piano. I Watch You Sleep, Roundabout heet het nummer. We schakelen weer terug naar de, uh, Benno met zijn uh, slachtoffer uh, Hans Bosman. <laughs> slachtoffer. Ja, mijn slachtoffer. Nou, en, een wel. van mijn slachtoffers dit, uh, deze, dit weekend. Wat, ja, uh, jij krijgt alleen maar de... Ja, je, de, de grote goed, namen hoor. zitten bij mij ja, aan tafel. Dat ja. nee, is een uh, die uh, ja dat is wel leuk. Je, jou, uh, jouw neef René zit uh, er gezellig bij. En die uh, vertelt over uh, je... Zeg maar,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 En wij zeiden al tegen elkaar, we gaan weg. En die neus op een keer, die die uh, was helemaal aan het. Aan het zeg maar, uh, die zat op zijn pratenbord. Die, die, nou, die liep helemaal leeg. En, uh, oh. en uh, hij zei: Hij blijft nog even. Hij wordt natuurlijk getrouwd met een Nederlandse. Dus hij vond het wel grappig oh, ja, ja, ja. om met Nederlandse journalisten te praten. Dus uh, hebben een. Uh, maar het ging een, gewoon in het Engels natuurlijk. Ja, uiteraard, maar uh, ruim een uur gezeten. En Zo. Dat was een geweldig gesprek, moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. En, uh, ja maar dat, dat kan tegenwoordig allemaal niet meer. Hè? Je mag blij zijn dat je drie vragen mag stellen aan een uh, coureur. Ja, ja.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 uh, ja, dat gaat je niet in calculeren. Ja, ik, ik heb, wat wat liggen ze uit? Nou uh, ja, wat is het dan? Uh, je hebt natuurlijk uh, met, met jetlags en dingen en weet ik het allemaal. En, uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, gezeild uh, op oceanen. Allemaal uh, voor op op verslagen voor de krant. Maar uh, ja, dat, uh, als je, als je uh, begin 30 bent, dan gaat het allemaal nog goed ja. natuurlijk, maar daar moet ik nu niet helemaal niet meer aan denken. Nee, dus, nee, nee. Maar uh, de, nog even, van hoe ging dat in die tijd? Uh, er was geen internet, dus je, je had je een uh, typemachine bij? Je, of, ja, uh, nou, uh, in het begin uh, deed ik het nog op typemachine. Ik, en, moet bijna, en, ik uh, heb er zoiets van, ik moet bijna gaan uitleggen wat een typemachine is. Ja, dat uh, denk ik <laughs> ook. Nou, <laughs> maar in ieder geval toch, uh, toch dan toch dan stak je er een hoor. stuk papier in en dan kwam er een tekst. Uit. Ja, ja, ja. Als het goed was. Nee, maar toen uh, moesten we al die verhalen nog doorbellen, zeg maar. Dus we oh, belden okay. naar de krant. En dat zat de afdeling Steno. En die, uh, hey, dan moest je een bandje inspreken. En zij typen het uit. En zo kwam het op de redactie. Oh, okay. nou, in 1984 uh, was de eerste keer dat ik met een computer werkte. Dat was een, uh, tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles. Uh, waar ik toen ook was. en uh, Met een hele kleine uh, computer. De Olifetti...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 Ja, ja, ja. horen, dan, dan, dan wist je dat het verhaal overging. En ook nog wel even van de, van de fax gebruik gemaakt natuurlijk. Uh, maar uh, ik was blij dat die computers uh, zijn intrede deden. Dus in 84 begon dat en dat is alleen maar beter geworden ja, beter ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, en tegenwoordig uh, ja, zit je ergens je uh, typt een tekst en uh, ja. twee seconden later is het bij de krant. Ja. En dan, uh, dan zit er iemand die het nog even naleest. Uh, ja natuurlijk. Daar ja. is er al een eindredactie bij. Dat, ja. dat is wel goed natuurlijk. Ja. Uh, dat moet ook uh,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 Telt, maar ja. uh, ik denk dat is, uh, dat is snel en wel heel veel mensen. 30.000, 30.000 vind ik ook veel. Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is eigenlijk een, voor een totaal race. weekend nee. maar misschien dacht die journalist: het zullen er wel 30.000 worden. Ja, nee, <laughs> ja. misschien heeft het wel geteld. Ja, ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou, we zijn met wel weer in gesprek geraakt. Ik zou zeggen: hier gaat u verder. Ja, dankjewel. En uh, het laatste gesprek alweer, Hans. Uh, ja, want,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 Ja echt, ik stond hier uh, helemaal vast. Er was een ja. verkeerde toen. Ja. Maar uh, bij die normale races toen, uh, paasrace, prinsrace, waren er uh, misschien ook 10.000, 15.000 ja. ja. mensen. sowieso. Ja, zoiets. Uh, ja, bedoel, ja. Ja. ja, dat was wel grappig. Maar goed, de Marlboro Masters, 100.000 mensen. En dat kwam omdat het gratis was. Hè. Tuurlijk, dat, dat ook. En dat, en, het was en, spektakel en het, altijd. Precies, en ja, en je ja, ja. had het goed aangekleed. Ja, zeker. Die rol van die sigarettenfabrikanten, van die, uh, uh, die was groot hè? Ja, die, de die was heel sport. groot. Die was heel groot. En uh, ja, er, er, er gingen uh, honderdduizenden miljoenen. Uh, ja? Uh, nou ja, goed. Ze hadden natuurlijk budgetten voor het media. Uh, ja, die waren ook heel erg heel, heel, heel groot. Ze konden alles doen eigenlijk. En uh, nou ja, Piet van Kleef van, van, van Rotmans en uh, uh, nog een aantal mensen. Ja, die, die, die hadden budgetten waar je u tegen zei. En, ja, ja. Uh, als die zeiden: van Nou, we gaan naar Australië, naar de Formule 1.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 En hij belde Piet van Kleef Ga je mee? Ik zei, ja, nou ja, even overleggen. Maar het uh, <laughs> is wel leuk om, een keer mee te gaan, of, om weer mee te gaan. En uh, hij zei, dan gaan we wel uh, twee, drie dagen van tevoren. Hoor. Dan gaan we, gaan we voor naar Sao Paulo gaan. Dan gaan we eerst nog even drie dagen naar uh, Rio de Janeiro. Ik zei, nou dat is prima. Dan uh, gaan we dat ook doen. Even vakantie <laughs> ja, houden. Ja, zo ging dat, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Het is niet meer voor te stellen. Het nee. is nu niet meer natuurlijk. Veel efficiënter natuurlijk. En... Ja, natuurlijk veel efficiënter. Ja, ja, ja. En, en, en, en trouwens...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 naar uh, Parijs-Dakker geweest. En er werd je ook op uitnodigingen uh, van Peugeot, bijvoorbeeld, ja. die daarin meedeed. En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 Voorstellen en uh, dus dat zag je aan de andere kant van het hek. Ik zag je uh, die uh, kleine jongetjes staan, weet je wel? En, oh ja, uh, ja, ja. We zijn in uh, Timbo in Mali geweest, Timbuktu, uh, uh, Mauritanië, ook een heel apart land in no noord shot de hoofdstad. En ja, dat was het dat was, ja, mooie mee te maken natuurlijk. Ja. En afsluitend, uh, Le Mans. Je hebt je ook een aantal gedaan. Ja, Le Mans ook veel, een aantal gedaan. Ja. Ik denk een stuk of uh, vijf, zes keer. Het uh, moet toch gewoon een heel bijzonder weekend zijn. Ja, het was, was ook uh, heel bijzonder. Maar ja, dat werd ook allemaal weer geregeld. We zaten in chateaus. En, uh, Chateau? In, ja, nou ja uh, je, je werd met een auto een, uh, 20 kilometer weer erop. had je die kastelen allemaal. Die staan daar in die buurt allemaal. Ja. Uh, daar konden we slapen. Maar ik heb ook wel een keer in een auto geslapen hoor. Een nachtje. Oh,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 Gaan we misschien in de toekomst nog verder praten over. Ja, dat kan, kan altijd natuurlijk. Ja. ook dank je wel voor je zendtijd. Ik, um... ik vond het leuk om te luisteren. Ik heb genoten ja. van de muziek. Ja, ook, ja, ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Dat, dat gaan we zeker doen met het laatste nummer wat ik op de rol heb gezet. Dat is June Christie, Something Cool. Want ik begreep inmiddels, ja, hier is het lekker cool in deze ruimte. Ja, zeker. Deze box nummer 7. Maar buiten schijnt al aardig warm te worden. De Something Cool, June Christie.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 Please sit and rest a while